Drie uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Negen bedrijven die veel Groningsgas gas gebruiken... worden wettelijk verplicht om hier voor oktober 2022 mee te stoppen. Het gaat om de negen bedrijven... die jaarlijks meer dan 100 miljoen kubieke meter Groningsgas gas gebruiken. Omdat de Groningse gaskraan sneller wordt dichtgedraaid... eist minister Wiebes dat de bedrijven gaan werken... met hoogcalorisch gas uit het buitenland... of een duurzame andere oplossing. Het gaat om energiecentrales, chemische bedrijven... en de kunstmest- en betonindustrie... Kleinere bedrijven die hoeven geen maatregelen te nemen om over te stappen op een ander type gas. Er moet een landelijke database komen met lege ziekenhuisbedden... zodat ook tijdens een griepgolf nog voldoende bedden kunnen worden gevonden. Daarvoor pleit de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen. Volgens de artsen is er voldoende capaciteit, maar wordt die niet efficiënt gebruikt. En dat zou kunnen worden opgelost als ziekenhuizen hun gegevens over lege bedden delen. Tijdens de vorige winter werden patiënten soms naar de andere kant van het land vervoerd, terwijl het volgens de artsen met een database niet nodig was geweest. De 24 door Rusland gevangen genomen Oekraïnse zeelieden zijn aangeklaagd wegens illegale grensoverschrijding. Rusland hield hun schepen vorige week tegen om te voorkomen dat ze de zee van Azov zouden binnenvaren. Volgens de Russen bevonden de Oekraïners zich in territoriale wateren. De zeelieden zijn daarna overgebracht naar Moskou. De politie in Utrecht zoekt naar een verdachte van een schietpartij. Getuigen hebben tegen de politie gezegd dat het mogelijk verkleed was als Zwarte Piet. De verdachte was in de wijk ondiep. Volgens buurtbewoners zat het slachtoffer in een auto en is hij aan zijn arm gewond geraakt. En Nederland speelt in de halve finales van de Nations League tegen Engeland. De andere halve finale gaat tussen Portugal en Zwitserland. De wedstrijden zijn op 5 en 6 juni in Portugal. De finale en de troostfinale zijn op zondag 9 juni. Het weer dan nog. Het is zacht met 11 tot 13 graden. Wel waait er een stevige zuidwestenwind. Later vanmiddag en vanavond neemt de kans op buien weer toe. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Geen... Oh no.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 In бед buurt нашем een поселился замечательный сосед. We с niet dat hij een buurman was. We wisten niet dat hij een buurman We